gelukkig En jullie begrijpen zeker wel waarom. Mm, mm, mm, ja, dat, uh, dat vermoeden we. En we hadden het juist... Zalm Wat spraken we nou af? Oh ja, dat is waar. E ik wilde zeggen, we hadden het juist niet over je, Paulus. Oh, dus niet? Nee, niet. Heel en al nogal wel goed, namelijk niet. En we zeiden net tegen elkaar... Eh, oh, moro, ik waarschuw je. ja je hebt gelijk.